12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Een van de grondleggers van internet in Nederland neemt afscheid. En de memoires van Oud-Kamervoorzitter Dick Dolban. Nu het nieuws met Mark Visser. Veel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 Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn komt definitief niet op de lijst. Ortega, die sinds 2006 in de Kamer zit, had graag doorgewild. Zijn partijleden probeerden haar alsnog een plek onder de kandidaten te geven. Maar een overgrote meerderheid van de leden wees dat af. In Den Haag is de achtste Veteranendag aan de gang. De veteranen kwamen vanochtend uit het hele land, vertelt verslaggever Karin Alberts. Bijna 4.000 man. En vrouw, laat ik dat niet vergeten. 100 detachementen die hier vandaag aanwezig zullen zijn. En die begonnen hun dag allemaal op een van de kazernes hier. Omdat ze zich daar in het uniform moesten hijsen en de medailles opspelden. die ze al in de loop van de jaren vergaard hebben. En daarna was er een plechtigheid in de ridderzaal. in aanwezigheid van onder andere kroonprins Willem-Alexander. prinses Margriet, premier Rutte en minister Hille. En daarna kregen 80 militairen. die net terug zijn van een missie op het Binnenhof. een medaille uitgereikt. Aan het begin van de middag start vanaf het Malieveld de straatparade... van duizenden militairen en historische legervoertuigen. Boven de stoet vliegen historische en nieuwe vliegtuigen. Op het Malieveld zelf zijn de hele dag muziekoptredens... en de landmacht die geeft er een paardenshow. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan en zijn echtgenote Anne Sinclair... spannen een procedure aan tegen het Franse boulevardblad Closer. Het magazine dat meldde deze week dat het echtpaar uit elkaar zou gaan. Correspondent Ron Linker.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 Sinclair heeft zich lange tijd achter haar man opgesteld. Ze was in de rechtszaal bij vrijwel iedere hoorzitting... rond de vermeende verkrachting in een hotel in New York. Maar na thuiskomst in Parijs kwamen er andere beschuldigingen. Onder meer over een prostitutienetwerk in Lille. Volgens het Boulevardblad heeft Sinclair een maand geleden... aan Stroskaan gevraagd het appartement te verlaten. Dan het weer. Zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. En hier en daar kan een bui vallen, bij een graad of 22. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken... met in de middag een enkele bui... En de temperatuur ligt morgen met ongeveer 20 graden ietsje lager. ANWB ah, Verkeersinformatie. In heel Nederland staan er 10 files. Dit zijn ze van 4 kilometer of langer. A1 Amsterdam Amersfoort, bij knooppunt Hoevelaken 4. En ook 4 kilometer op de A2 vanuit België naar Maastricht... tussen IJsden en het knooppunt Europaplein. Kom je vanuit Eindhoven richting Maastricht... dan staat er 7 kilometer tussen Maastricht, Aken Airport... en het knooppunt Europaplein, om de werkzaamheden in Maastricht. Er wordt ook gewerkt op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Empel en Zalbommel 4 kilometer. En op de A6 naar Jouren, tussen Lemmer en sint Nicolaasga ook hier vier. Kilometer. A16 vanuit Breda naar Antwerpen tussen knopend Galder en Meer in België, 9 kilometer, komt ook door wegwerk. Kan beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En op de A28 Zwolle Hogeveen tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst staat het stil over 8 kilometer door een ongeluk. De wegen staan nog steeds dicht. Kan vanaf Zwolle beter omrijden langs Kampen en Emmeloord en zo je route vervolgen naar Friesland en Groningen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een van de grondleggers van internet in Nederland gaat met pensioen, Kees Neggers. En oud-Kamervoorzitter Dick Dolman publiceert zijn memoires. Meneer Dolman is er een politicus die zich vandaag zorgen moet maken over wat u hem of haar gaat onthullen. Is er een politicus die uh, zich zorgen moet gaan maken... over wat u gaat onthullen in zijn boek vandaag? Er zijn vijf partijcongressen. Nee, nee, nee het, is een, het is een vriendelijk boek. U bent vriendelijk gebleven. <laughs> <Ja>. <laughs> Wij gaan uh, in galop langs de vijf partijcongressen... die deze dag rijk is. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Bijna. Heel Politiek Nederland houdt dit weekend congres om de knoop door te hakken over de verkiezingsprogramma's en de kandidatenlijsten. Zo zit Margreet Boer bij het congres van het CDA in Maarsen, waar ze gepraat hebben over ontwikkelingssamenwerking. En daar is een knoop over doorgehakt, geloof ik, op het congres. Is het niet, Margreet? Wat hebben ze besloten? Ja, dat klopt. Ja, ontwikkelingssamenwerking is altijd een gevoelig punt bij het CDA. En dat bleek ook vandaag weer. Want in dat concept verkiezingsprogramma... Er stond helemaal geen percentage genoemd... wat besteed moest worden aan ontwikkelingssamenwerking. Want, zegt het partijbestuur, dat is eigenlijk niet meer nodig. Het gaat om uh, dat die ontwikkelingshulp efficiënt moet zijn... en dan hoef je geen percentage te noemen. Uh, voorheen stond er altijd het percentage in van 0,7 van het bruto nationaal product... wat besteed moet worden aan ontwikkelingshulp. Nu dus niet, want het ging over de kern. en uh, over, Dan is zo'n getal niet zo belangrijk. Maar de Inzet. Nou, veel CDA-leden zijn het daar helemaal niet mee eens. En die vinden het heel belangrijk dat die 0,7% toch in dat verkiezingsprogramma komt te staan. Zo bleek ook vanochtend weer tijdens de discussie. Afspraak is afspraak. 0,7% staan we voor. Nu en in de toekomst. Laten we loslaten aan de 0,7%, maar laten we kijken naar de effectiviteit van het bedrag. Al is dat 6%, is het 6%. Al is het 8%, dan moet het 8% zijn. Ik ben nu 26%. En ik ben zo ontzettend bang dat over 30 jaar mijn kinderen aan me vragen Papa, aan het begin van deze eeuw lag een werelddeel aan de overkant van de zee te creperen En wat hebben jullie toen gedaan? Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand die wel of niet voor dit, uh, dit punt uh, stemt Daarmee bedoelt dat hij geen hart heeft voor de derde wereld Zullen we dus mensen in stemming brengen? Niet, dan stel ik voor dat we het per acclamatie hiermee bevestigen. Ja? Ja, en zo komt toch nu in het verkiezingsprogramma te staan dat het de ambitie is van het CDA om 0,7% van het bruto nationaal product te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. En daar is ook het partijbestuur het mee eens. En verder is er nu veel discussie over duurzaamheid bij het CDA. Want ja, een thema als duurzaamheid moet je toch niet overlaten aan D66. Maar dan zie je ook dat bepaalde amendementen om Nederland duurzamer te maken qua energieverbruik, dat die nipt verworpen worden met 50,8 tegen 49,2. Er worden er weer nieuwe amendementen in stemming gebracht om toch dat CDA groener te laten worden. Wat je heel erg merkt hier vandaag... en ook gisteren toen er over de amendementen gesproken werd... is dat de leden het programma van het CDA aan willen scherpen... meer kleur willen geven... zodat kiezers straks uh, ja, helderder voor ogen hebben wat het CDA wil. Het mag best een tandje scherper hier wat de leden betreft. Veel amendementen en ook moties bij de Partij van de Arbeid. Daar zit Wilco Boom in Utrecht. Wilco, zijn er al knopen doorgehakt? Nee, nog niet. En het gaat hier wel toevallig ook uh, veel over ontwikkelingssamenwerking. Het partijbestuur had hier wel een percentage in het verkiezingsprogramma opgenomen. Namelijk 0,7 procent. Die 0,7 waar ze bij het CDA zo lang over gediscussieerd hebben. Maar een aantal afdelingen bij de Partij van de Arbeid vindt dat niet genoeg. Die vindt dat dat, net als in het verleden, 0,8 moet zijn. Nou, de knoop is er nog niet doorgehakt, maar het is wel een onderwerp dat veel belangstelling trekt. En daarom is hier ook uh, Farah Karimi, de directeur van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib... Maar zij heeft weinig hoop dat dat percentage vandaag bij de Partij van de Arbeid nog omhoog gaat. Nee, ik vind het dat jammer, want ik denk dat dat juist in deze tijd waar ontwikkelingssamenwerking zo onder druk staat. Een partij zoals Partij van de Arbeid die enorme traditie daarin heeft om internationale solidariteit hoog te houden. Vind ik het jammer dat ze dat dan verlaagd hebben. En wat denkt u dat het congres gaat doen? Um, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik hoop van harte, maar ik denk uh, dat dat dan uh, de kans klein zou zijn. Ja, Farah Karimi heeft weinig hoop. Maar het gaat hier niet alleen om de inhoud vandaag. Het gaat hier natuurlijk ook om de kandidatenlijst. Een aantal zittende Kamerleden is erg teleurgesteld over de plaats... die ze op de nieuwe lijst hebben gekregen. Die vinden ze te laag. En er zijn verschillende van die Kamerleden... die voeren hier in de wandelgangen acties om hoger op de lijst te komen. Nou, Shura Dikkers is één van de Kamerleden... ...die met zo'n lobbyactie bezig is. Zij staat op 34 en uh, zij is dus uh, stemmen aan het verzamelen... ...want ze is eigenlijk bang dat die 34ste plaats onverkiesbaar is. En daarom wil ze hoger op de lijst. Ja, dat is een beetje een gek gevoel om voor jezelf te gaan lobbyen. Maar inderdaad, ik ben ermee bezig. Hoe doet u dat nu, dat lobbyen? Nou, u ziet het gebeuren. Ik loop rond en ik spreek afgevaardigden aan. En ook namens mij zijn er andere mensen bezig om afgevaardigden aan te spreken... die straks moeten stemmen om mij omhoog te krijgen op de lijst. Er is een team Dikkers aan het werk. <laughs> er is een team Dikkers aan het werk. Gek, hè? Ja. Ja, Shura Dikkers over haar lobbyactie om hoger op de lijst te komen. En er wordt natuurlijk in de wandelgangen veel gepraat over wat eigenlijk... Uh, dat is wat de Partij van de Arbeid op dit moment het meeste bezighoudt. En dat is de vraag, hoe blijven we in vredesnaam groter dan de SP? Ja, want de SP lijkt nu voor het eerst sinds tijden groter te worden... van de Partij van de Arbeid. Partijleider Diederik Samsom is dan de eerste... onder wiens leiding de Partij van de Arbeid kleiner zou worden... dan de linkse concurrent. Ja, en dat is natuurlijk een nachtmerriescenario... wat iedereen hier bezighoudt. Ja, want het gaat inderdaad heel goed. Hans-Andrie staat in Den Bosch met het congres van die SP. De laatste peiling zijn er drie zetels bijgekomen nu op 28. 20. Uh, Hans, zijn de SP is ervan overtuigd dat ze dat kunnen volhouden tot aan 12 september of tot en met? Dat is wel de boodschap die je hier inderdaad hoort. Ik heb bij SP-congressen nog nooit zo'n enthousiasme en overtuiging gevoeld... van deze keer moet het echt gaan lukken. Maar het is nog ruim 70 dagen na 12 september. Dus het is de vraag hoe je dat gaat volhouden. Ik vraag even aan Tini Cox, die zich bezighoudt met de campagne en de tactiek van de SP. Hoe hou je zo lang die hooggespannen verwachtingen vol tot 12 september? Ik denk door heel heel nadrukkelijke campagne te gaan voeren. Normaal gesproken ga je in de zomer op vakantie. Nou, dat gaat bij ons niet gebeuren. We gaan, iedereen heeft natuurlijk zijn vakantie, maar de partij als zodanig gaat niet op vakantie. Maar dat doet iedereen, hè? En ze gaan de SP aanvallen, zoals ja, maar... we afgelopen week ook al hebben gezien. Maar een groot verschil is tussen de partijen die zeggen... wij gaan campagne voeren het land in naar de mensen toe... en onze partij die dat zegt, is dat wij in ieder geval het apparaat hebben om dat te doen. We doen, we doen dat altijd al, dus wij kunnen dat denk ik iets makkelijker. We hebben daar een voorsprong. We hebben een wat actiever actieve, actieve ledenbestand dan, dan andere partijen. En we zullen ook in de zomer een, vooral een hele positieve campagne voeren. Dat is ook de toon van dit congres. Nieuw vertrouwen heeft, heet het. We denken dat... De, de, de, de steun voor onze partij vast kunnen houden... als we kunnen blijven vertellen tegen de mensen. De verkiezingen gaan erover of we dit rechtsbewind kunnen aflossen door een bewind... dat nieuw vertrouwen kan geven aan mensen. En als we alle onze mensen kunnen mobiliseren... en dan ziet dat er goed naar uit, want zoals je zegt... de sfeer is buitengewoon enthousiast... dan kunnen we het, ik denk, tot 12 september volhouden. Nou, dat is het optimisme dat je al uh, weken, uh, maanden hoort bij de SP. Deze keer moet het echt gaan gebeuren. Ja, toch uh, Hans, nog eventjes, de uh, SP schuift ook een heel klein beetje op naar het, naar het midden. Is zij ze nog wel zo links als ze als, als, als eerder zeiden te zijn. Misschien nou, om de uh, electoraal gewin uh, groter te maken. De SP bestaat dit jaar 40 jaar. En wat je wel ziet is dat uh, de partijen die 40 jaar... nou, de meest scherpe kantjes, die zijn er wel van afgegaan. Ja. Omdat ze vooral ook realistisch willen zijn. Ze moeten, uh, kijk, de roep om nu echt te gaan regeren die moet natuurlijk wel vorm krijgen in een realistisch verkiezingsprogramma. Je moet niet hemelbestormen de dingen gaan voorstellen... als je weet dat het niet kan. Daarom zei Ronald van Raak vanochtend ook aan het begin van uh, het congres... we gaan stemmen over ruim 500 wijzigingsvoorstellen. Dat moet er uiteindelijk wel toe leiden dat wij Emile Roemer straks met een realistisch pakket... naar de onderhandelingstafel sturen. God, dat wij is... moeten straks Emile Roemer met een verkiezingsprogramma... de boer opsturen om de discussies aan te gaan om mensen te laten zien wat wij de komende vier jaar gaan waarmaken en straks bij de onderhandelingen. Dat betekent dat wat daar staat moet ook kunnen, moet ook kloppen, ook financieel. Dus bij een aantal voorstellen hebben we gezegd, ja natuurlijk zijn dat sympathieke voorstellen, alleen in ons verkiezingsprogramma schrijven we op wat we de komende vier jaar kunnen doen en wat we de komende vier jaar kunnen betalen. En daarmee wil de SP natuurlijk voorkomen dat ze straks het verwijt krijgt van allemaal hele leuke ideeën, maar jullie gaan potverteren en je kan al die mooie plannen niet betalen. Goed, dat is een oud verwijt he, richting links. Goed, de SP staat er heel erg goed voor uh, in de peilingen. Bij GroenLinks zouden ze willen dat ze een heel klein beetje daarvan zouden hebben, maar daar hebben ze weer hele andere problemen, want daar strijden ze met elkaar om eigenlijk de top 5 plekken op de lijst. Wilma Borgman is daar. Wilma weer? Nou ja, um, je noemt het al Bert, de strijd om de hoogste vijf pla plaatsen op de lijst. De mensen die ik hier spreek op het congres van GroenLinks, die houden aan die strijd toch een beetje het gevoel over dat er kennelijk niet zoveel vertrouwen is in een goede uitslag straks bij de Kamerverkiezingen op 12 september. Um, dat is wel een breed gedragen gevoel. Mensen maken zich zorgen. De partij heeft nu tien zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen halen ze die bij lange na niet. Um, en dan vraag je hoe komt dat nou? Dan zeggen mensen de positie van GroenLinks in de campagne is een lastige um, er is een strijd tussen de grote partijen, vooral VVD en SP, dat hoorden we net ook. En in die strijd is Jolande Sap toch een beetje onzichtbaar. En mensen zijn ook niet gelukkig met het um, profiel van de partij, want GroenLinks is wel heel erg gericht op meeregeren en op verantwoordelijkheid uh, dragen. Um, en de lijsttrekker Jolande Sap die slaagt er nog niet in om haar voorganger te laten vergeten. Sap heeft nog niet het gezag in de Tweede Kamer, ook niet. En de autoriteit um, die Femke Halsema wel had. Nou, Sap spreekt rond een uur of twee. Um, daarvoor wordt hier in Utrecht het verkiezingsprogramma vastgesteld. Daar zijn ze vanaf een uur of half elf mee bezig. Um, tot nu toe heeft het congres geen grote veranderingen doorgevoerd. Dat zou nog kunnen komen omdat er een meerderheid lijkt te zijn hier in de zaal. Um, die de paragraaf over de studiefinanciering wil veranderen. In het concept verkiezingsprogramma staat nu dat er een sociaal leenstelsel moet komen. Maar het lijkt erop dat er een meerderheid is in het congres die dat wil veranderen naar een uh, basisloon. Zodat je het dus niet hoeft uh, af te betalen. En er moet nog wel over gestemd worden straks. Um, tot nu toe kun je vaststellen dat de discussie buiten de zaal heftiger is dan ja. daarbinnen. Dat kan vanmiddag wel veranderen. Mm -hmm. Want in het tweede deel van het congres vanmiddag gaat het over de kandidaten. Dankjewel. We gaan naar Peter Blok, die staat bij de ChristenUnie in Amersfoort. En daar proberen het Kamerlid Ortega nog op de lijst te komen. Is dat er gelukt, Peter? Absoluut niet. Nee, het was uh, uiteindelijk een uh, wanhoopspoging van de afdeling uh, Pijnakker nodorp Ze wilden Cynthia Ortega Martijn op de lijst krijgen. Maar 85% van de leden vond dat geen goed plan. Door het partijbestuur was ze al uh, gewogen en te licht bevonden. Voor haar is dus geen plek meer bij de ChristenUnie op de kieslijst. Wie daar wel op staan zijn natuurlijk leider Ari Slob. Joel voor de wind, wel bekend. Hij doet ontwikkelingssamenwerking. Ook hier kwam dat ter sprake. Hier werd gezegd 0,5. 0,7 is voor ons een harde eis als wij mee gaan regeren. En dat willen ze ook dolgraag bij de ChristenUnie. Uh, en eigenlijk vinden we dat het uh, moreel 0,8% zou zijn van het uh, BBP. Uh, dus uh, zeg maar zo'n 5 miljard naar ontwikkelingshulp. Dat is uh, gewoon beschaafd. Uh, dan EO-presentator Herman Wechter staat op de zevende plek op de lijst. Carola Schouten, de financiële vrouw van de ChristenUnie. Op drie Gertjan Zegers directeur van het partijbureau uh, op uh, vier, Carla Dick Faber op vijf, Apple Bruins op zes en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ja, of je verkiesbaar bent of niet, dat zal bij de ChristenUnie tussen de vijf en de zeven schommelen. Bij zeven, dan kun je natuurlijk hoogstwaarschijnlijk meeregeren, want uh, ja, welke uitslag er ook is, soms zijn die paar zeteltjes nodig en dat uh, bleek natuurlijk de vorige keer wel toen ze ineens aan tafel zaten bij... Uh, Balken en Den Bos. Precies. En toen kwam rouwvoeten er zomaar bij. En dat uh, meeregeren van toen, dat smaakt naar meer. Dat zouden ze dolgraag willen. Vandaar niet te veel dichte deuren, maar heel veel deuren op een Kia bij de Christine vandaag. <lacht> elke stem telt en elke plaats is belangrijk. Dankjewel, Peter heel Blok. Belangrijk. We gaan naar Andy Houtkamp, want die is bij het EK Atletiek. En die 4x100 meter vrouwen? Ja, is geweest. Uh, Nederland heeft uh, zojuist gelopen. De 4x100 meter werd in een uh, zware serie vierde. De tijd 43.80. En dan kijk ik even, dan vrees ik dat dat net niet genoeg is om de finale te halen. Het scheelt heel weinig, echt de honderdste van seconden. Uh, men had derde moeten worden in deze serie. Maar ja, als je Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland in de serie tegen je hebt... en je wordt dan vierde, dan uh, doe je het uh, wel goed. Maar net niet goed genoeg om de finale te halen voor de 400 meter bij de vrouwen. Overigens diepe Daphne Schippers en Jamil Samuel, de beste sprinters... niet mee in deze 400, omdat zij vanavond de finale... van de 200 meter moeten lopen en uh, mogelijk medailles gaan halen. Uh, ander nieuws van uh, Nederlandse front. Monique Jansen is wel naar de finale gegaan bij het discuswerpen. Zij uh, gooide die discus 57 meter en 12 centimeter en gaat als 1e de finale in. Ramona Fransen ten slotte op de zevenkamp heeft haar... Uh, vijfde onderdeel gehad, verspringen, 6 meter en 3 uh, centimeter. Uh, zij staat uh, uh, diep in de middenmoot op de elfde plaats. En zij doet verder uh, niet echt mee voor de grote en mooie prijzen. Dus uh, wat dat betreft uh, minder nieuws van de 4x100 vrouwen en Ramona Fransen. Maar wel goed nieuws van de 4x100 mannen. Die hebben zich geplaatst voor de finale eerder vandaag. En Monique Jansen ook naar de finale. Dank wel. We gaan uh, gauw naar de DT in assen van Andy Houtkamp naar Sebastian Timmerman. De Moto no, 2 klasse is daar uh, volgens mij net gestart. Klopt dat? Nou, hadden gestart moeten zijn. Ja. Ze zijn wel op de baan hoor. Maar ik ga deze ronde maar niet verslaan. Uh, want het is uh, de opwarmronde. <laughs> okay. Kijk wel trouwens ja, naar Mark Marquez <laughs> die uit uh, de Ramshoek komt. Uh, Mark Marquez, de grote man eigenlijk in uh, de Moto 2 klasse. Moto 2 klasse, de opvolger van de 250 CC. 2010 is die klasse opgericht om de kloof te overbruggen, als het ware, naar de Gp toe. Het zijn allemaal 600 cc motoren van een beroemd Japans motormerk. Alleen het frame, dat verschilt dus eigenlijk per teams. Maar er zitten niet zoveel uh, grote onderlinge verschillen bij. En daardoor is het vaak net als in de motor 3 klasse close racing. Mark Marquez is dus de leider in de stand om de wereldtitel. 102 punten, trainde ook als snelste, won vorig jaar deze TT van Assen in de motor 2 klasse En heeft als eerste, of als een van de laatste moet ik zeggen, maar wel op de eerste plek, zijn motor stilgezegd. Het uh, uh, veld staat klaar, de man met de rode vlag gaat naar de zijkant. Marques dus op de pol. Pol Espargaro. Zijn landgenoot staat naast hem en ze zijn vertrokken. Thomas Luthi is de derde man op de eerste rij. En een slechte start voor Marques. Betere start voor Pol Espargaro. En die lijkt ook als eerste de eerste bocht in te duiken. Of komt er nog een rijder van de tweede rij naar voren? Dat is Dominique eh, Agueretter uit Zwitserland. Die komt van naar voren en stuurt als eerste de eerste bocht in. Iedereen goed door de Habort en de Madijk. Nu door de Ossenbroeken. Dat zijn allemaal bochten naar rechts. En dan is de gevaarlijke bocht in de eerste ronde altijd de strubbe. Want er Zijn de banden nog niet al te warm? En dat is de eerste bocht naar links. En daar gaat nog wel eens het een en ander fout. En ook nu weer ja, midden in het veld. Waar een valpartij is van Rattapark Wilairot. Dat is een rijder uit Thailand. Is onderuit gegaan. In ieder geval ligt uh, hij daarbij. En volgens mij was Thomas Lutie daar ook bij betrokken. En dat zou een groot probleem zijn voor Thomas Lutie. Ja, het is inderdaad Thomas Lutie. De nummer drie van de stand om de wereldtitel. In die strubbe, dus onderuit gegaan. In het, aan het begin van deze Motor 2-race. Problemen dus voor Thomas Luty geen problemen verlopen voor Dominique Agarretter. Dat is de leider en Mark Marquez komt inmiddels ook naar voren. De Moto2-klasse vanaf het TT-circuit in Assen. Sebastian Timmerman. La, la, la, Radio 1. Sportzomer tweets. Hele weekend houdt Ron We houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen op Twitter, Ron. Ja, en het is, uh, het is druk, politiek en sport. CDA-prominent en motorliefhebber Ed Wim van der Kamp, die twittert dat hij eigenlijk niet gewoon uh, kan kiezen tussen de Titi en Assen en het CDA-congres. Uiteindelijk is hij toch maar naar het CDA-congres gegaan. Andere mensen die zijn wel naar Assen getogen. Ed R. Hohendorn, die twittert dat hij het ontvangst bij de Titi altijd zo leuk vindt. Op de webcam zien we nu waarom. Het vrouwelijk schoon is namelijk bij de ingang altijd goed vertegenwoordigd. Een hoop tweets uit Assen, maar ook mensen die de titi voor de tv uh, volgen. Het is allemaal goed te volgen met sleutelwoorden als hashtag brommerskieken, hashtag biertje erbij, hashtag campingstoeltje, hashtag nog een biertje erbij, hashtag Oerendhard. hashtag lekker motorweertje. hashtag hij wil niet starten en hashtag vooruit nog maar een biertje. Uh, okay. Nog maar een uh, paar uurtjes en dan uh, vertrekken de renners in de proloog van de Tour. En zo'n beetje alle Nederlandse renners die hebben uh, gisteren alleen hun starttijd getwitterd. Maar een van de meest fanatieke Tour twitteraars is Brand Tankink. Die heeft zich gisteren nog even goed voorbereid in de badkamer. Zo blijkt uit zijn laatste tweet. Uh, hij zegt, zo, nog even mijn benen en mijn borst geschoren. En dan kan ik ook met mijn shirtje openrijden. En daarop wordt hij door Twitter-fans nog even gevraagd... of hij dan het haar op zijn tanden wel heeft laten staan. <lacht> en ook zegt iemand dat hij moet uitkijken dat hij daar geen gele kaart voor krijgt. Net als voetballer Balotelli. En Edjoen Schilt die zegt scheren. Een beetje kerel, die laat zich toch harsen. En elke toerenner die uh, krijgt voor de start altijd een goodieback van de sponsor. Vaak zit er een hoop rotzooi tussen waar je niets aan hebt. Maar ja, je pakt het al met een glimlach aan en vervolgens dan gooi je het stilletjes weg. Nou, niet wielrenner Ed Koen Kort. Die zet zijn overbodige goodies gewoon op Twitter. Of zoals die het noemt, look there are my share of pre-tour gifts. Met een fotootje erbij. Dat zien we nu op de webcam. En uh, als je wilt bieden op een paar mooie aerodynamische sokken. Een oerlelijk, maar vast heel betrouwbaar veelgeel horloge. Een wegenboekje van Frankrijk en een blikje met keelsnoepje. Moet je even naar zijn Twitter gaan, Ed Koen de Kort. En zojuist twitterde hij ook nog eventjes, I'm getting nervous for the tour, but I'm ready. En ook volop toe voorspellingen op, uh, op Twitter, journalist Ed Thijs Zonneveld die zegt, Bradley Wiggins die wint de tour, hashtag saai, maar het is niet anders. En onze eigen verslaggever Filemon Wesseling die laat viel, uh, via uh, Ed Filemon W weten, mijn prognose voor de proloog is 1 Tony Martin, 2 Fabians uh, Kanselaren. Kanselaren. Ja, en drie Jimmy Engelvent. En veel reacties van mensen die dachten het beter te weten. Um, Marijn Suiker, bijgezegd. Ik vervang Mort uh, Martin door Sagan. En Ed Chris Prins die zegt, waar je drie zei, zeg ik één. Waar je één zegt, zeg ik twee. Waar je twee zegt, zeg ik drie. Stop de tijd. En ik zet twee jokers in. Ja. Nou, tot slot ook nog eventjes uh, getwitterd over wie de nieuwe bondscoach moet worden. Ja, dat gaat maar door. Gisteren deed Ruud Gullit nog een openlijke sollicitatie in VI Oranje. Op Twitter uh, verdeelde reacties. Ed Bert Moorman die zegt... Nee, Gullit, dat is typisch iemand die de boel bij elkaar kan houden, zeg programmamaker programma Ed Teun van de Keuken die denkt, eh, nou, hashtag modderfiguur slaan we met Gullit als bondscoach. En Erwin Broeren die zegt Gullit, dat is de juiste man op de juiste moment. Tijd voor sexy voetbal. Nou, dat eh, waren de twitters voor nu. En straks waarschijnlijk meer twitters over de tour. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven.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 Cro met bakko per Bacco. We zitten mee te kijken naar dat filmpje. Wat ook ja? wordt uitgezonden op radio1.nl. Het ja? lijkt net alsof Balotelli meedanst. Die zit er tussen, natuurlijk. Die zit er gewoon ja, tussen. Ja, die zit overal in Italië. Overal zie je zoveel <laughs> nieuws dat hij overal inziet. Zelfs in clipjes <laughs> uit 2006, Bert. Heb je goed gezien? <laughs> Mark, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Zo'n 4 miljoen mensen in het oosten van Amerika zitten zonder stroom na een storm. Volgens Amerikaanse media zijn er door het noodweer ook twee doden gevallen. De hoofdstad Washington en de staten Virginia, West Virginia en Maryland... werden eerst getroffen door zware onweersbuien en daarna kwam de storm. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. In Sint-Oederode is vanochtend een eenjarige peuter overleden na een val van de fiets. Volgens de Brabantse politie werd het jongetje door zijn vader in een fietsstoeltje gezet, waarna de fiets omviel. Het kind kwam op de weg terecht. Passerende auto kon het jongetje niet meer ontwijken. en overleed ter plaatse.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 AMB Verkeersinformatie. Er staan nu acht files in Nederland. Dit zijn ze van vijf kilometer of langer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen keek en Waardenburg. Vijf kilometer door werkzaamheden. De rechterrijsthoek is daar dicht. En er zijn ook werkzaamheden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en het knooppunt Europaplein. Vijf kilometer. Hetzelfde geldt voor de A6 vanuit Emmeloord naar Jauren. Daardoor loopt het vast tussen Lemmer en sint nicolaas A16 vanuit Breda naar Antwerpen tussen knooppunt Galden en Meer in België. 9 kilometer de werkzaamheden op de Belgische E19. En op de A28 vanuit Zwolle naar Hogeveen staat tussen Ommen en Staphorst. 9 kilometer door een ongeluk. Bij Staphorst is de weg nog steeds dicht. Verkeer vanuit Zwolle naar het noorden kan beter omrijden... door bij Zwolle voor de N50 langs Kampen te kiezen. En dan kom je uit op de A6 bij Emmeloord. De A58 vanuit Tilburg naar Breda loopt het ook vast... vanwege de werkzaamheden op de E19 in België... tussen knooppunt sint annabos en het knooppunt Galder 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En er wordt nog steeds keihard gereest op het circuit van uh, Assen. Het TT-circuit, de motor 2-klasse is daar gaande. Sebastian Timmerman is erbij. 600 kubieke centimeter raast daar uh, per, per tweewieler over het asfalt. Hoe staat het erbij, Sebastian? Er zit een foutje in een klein hoekje. En dat overkwam Paul Espargaro in de tweede ronde. De nummer 2 uit de stand om de wereldtitel. En op dat moment de leider in de TT in die tweede ronde... maakte hij een fout in de Ruskenhoek. Dat is voor de mensen die dat weten. Een hele snelle klik eerst naar rechts en dan uh, naar de linkerkant... En gingen keihard af, heeft daar niets aan overgehouden... zit alweer met een zuur gezicht in de pits. Want nadat dus ook al Lutie eraf ging, Espargaro eraf... is nu de weg vrij voor Mark Marquez... om uh, goede zaken te gaan doen in de stand om de wereldtitel. Hij ligt voorlopig derde, die Marquez Andrea Iannona uit Italië gaat aan de leiding. En Scott Redding, dat is een Brit, rijdt op de tweede plaats. In de studio hier zitten de oud-voorzitter van de Tweede Kamer... Dick Dolman, en ook Kees Neggers... die uh, de grondlegger misschien is van het internet in Nederland. Welkom uh, hier. Nogmaals, Meneer Dolman, uh, u heeft uw memoires geschreven, daarom uh, bent u hier. Mooi boek, Dick Dolman, politiek samenspel, zo heet het. Biografische notities. Ik had altijd begrepen van u dat u daar nooit aan zou beginnen. Wat heeft u over de streep gehad? <laughs> uh, een jaar geleden werd uh, een goede vriend van mij ongeneeslijk ziek. Ja. En toen bestormden herinneringen mij. En toen heb ik gedacht, nou kan ik niet wachten. Uh, de betrokkenen heeft nog geweten dat het boek af was. Hij uh, is een half jaar later overleden. Yeah. Uh, Lambert Giebels. De um, historicus, de Lambert ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en daarvoor dus uh, lid van de Tweede Kamer. Precies. Dat is de reden geweest waarom u eraan uh, bent begonnen uh, uiteindelijk. Ja, dat heeft de doorslag gegeven, ja. ja u, u heeft gekozen voor een vorm um, waarin eigenlijk iedereen die u tegen bent gekomen... in uw lange, niet alleen politieke, maar ook ambtelijke uh, leven een plaatsje krijgt. Ja, oh, iedereen. Nee, negentig mensen. Ja, nou ja nou, maar toch zijn er wel vrij veel. Ja, toch? Ja. ja. Wie bent u vergeten dan? Nee. Nee, maar het is, het is eventjes om, of, om het over de vorm te hebben. Het is een boek waarin inderdaad als je iets over Joop den en de relatie van u met Joop den wilt uh, weten... dan kan je naar die bladzijde maar als je iets en, over de Goes van Natas wil in, weten enzovoort. In het register staan 800 namen. 800, ja precies. Ja. Dus, maar is dat een bewuste keuze geweest om het op die manier te doen? Want je kan memoires op verschillende manieren natuurlijk natuurlijk, samenstellen. Natuurlijk, ja. een bewuste keuze, ja. Waarom heeft u deze vorm gekozen? Ja... Ja. Ja. ja, het leeft zo lekker weg zo. Ja, misschien ook ja. wel, ja. Ja, en, en op, op die manier kun je herinneringen het beste groeperen, vond ik ook. Het, het begint met mijn grootouders, dus vervolgens mijn ouders... en dan mijn, mijn rector en dan de, de hoogleraar en mijn jaargenoten. En zo geleidelijk komt dan de politiek in beeld... Ja. Meneer Neggers, u bent ook een beetje van die leeftijd al. Dat is niet oneinbiedig bedoeld, maar uh, we hebben net tenslotte gezegd... dat u ook met pensioen gaat. Uh, wat zijn de politici uit die tijd die u zich nog weet te herinneren? Nou, uh, in de periode dat uh, in Nederland uh, het, het surfnet is ontstaan... en ook de stichting Surf is opgericht was uh, meneer Dolman voorzitter van de Tweede Kamer. En we hadden toen het kabinet Lubbers... met uh, minister Deetman en uh, minister Kroes. En dat zijn in feite uh, de mensen die gezorgd hebben... dat wij in Nederland een structuur hebben gekregen... waar we nog steeds profijt van hebben... en met een, een netwerk zitten waar de wereld jaloers op is. Ja, Kroes komt er ook in voor... maar vooral uh, in dat kabinet wat u ooit had bedacht. He, van, uh, het kabinet Kroes heette dat, geloof ik. Ja, ooit. Uh, precies uh, twee jaar geleden. Toen dreigde... Het kabinet uh, Rutte tot stand te komen. En dat vond ik zo'n uh, uh, onzalig idee dat ik toen nog heb geprobeerd via de voorzitter van de uh, vicepresident van de Raad van State, Jenk Willink, uh, om uh, de koningin te laten weten dat ik een beter idee had, <lacht> namelijk Winsemius uh, uh, als nieuwe informateur. En uh, een lijst van inderdaad ook twaalf ministers. En daar was Kroes de premier van. Dus verder vier VVD, vier PvdA, twee ja. uh, D66 en twee GroenLinks. U zocht het toen al in de breedte, hè? Eigenlijk wat we misschien vanaf 12 september wel gaan krijgen. Welke breedte? In de politieke breedte. Nou, daar ben ik niet uh, principieel voor, maar nee. dat, dat hangt van de verkiezingen mm -hmm. af. Wat de verkiezingen mogelijk maken. Zo natuurlijk, is, natuurlijk. Ja. Nee, maar toen u dit voorstelde, was er wel een idee van: je moet, de, je moet de breedte, je moet een zakenkabinet eigenlijk gaan. gaan... Uh, neerzet om te zorgen dat je de crisis kunt... Uh, de, de, nee, het geen, geen zakenkabinet. Het was dus al, allemaal politici. Hmm. Met, met de uitzondering van, van één. Uh, namelijk de hoofdinspecteur... Volksgezondheid van de Wal. Dat uh, vind ik een goede man. Uh, die had ik op Volksgezondheid gedacht. Hmm. Uh, zal ik het verder even voorlezen? Dan, uh... <lacht> het hele kabinet? Nee, dat kan, dat kan ja. iedereen wel in uw boek voorleven. Nee, laten we even de rest van de memoires uh, uh, doorlopen. Want echt, er komen heel veel mensen, we hadden het er net al over, in, uh, in voor. Ook veel premiers. Uh, u heeft ze natuurlijk ook zelf meegemaakt als uh, Kamervoorzitter. Kan je na afloop, uh, als u daar zo op terugkijkt, ook zeggen... Nou, dat was, een, dat was de beste. Premier's? Premier, ja. Laten we met de premiers beginnen. Nou, niet op. uit mijn tijd. Ik vond Drees uh, achteraf uh, gezien uh, toch de beste. Uh, uit mijn tijd, uh, ja. U was wel van de, de periode, de, Den Uil, hè? Ja, Den Uil dan dan. Ja, uit mijn tijd, dat dan kies kom, ik Den Uil. Ja. Dat komt er wel heel rustigjes dus uit voor ja, iemand die ja, van ik, de PvdA was. Ik, is. ik, ik, ik heb ook wel uh, enige wrijvingen met Den Uil later gehad. Ik vind dat hij te lang is doorgegaan. Uh, hij heeft zich ook kapot gewerkt naar mijn overtuiging, uh, helaas. Dus de laatste jaren waren niet de meest gelukkige. En dat, dat heeft mijn uh, voorzitterschap ook enigszins nadelig beïnvloed. Wat bedoelt u hiermee? Enigszins nadelig beïnvloed? Nou ja, zo, zo nu en dan een, een aanvaringje, Kleine, hoor. Er is geen slaande ruzie gehad. Maar uh, de jaren daarvoor, vooral het uh, premierschap, dat was uh, politiek gesproken veel boeiender. En op het moment dat u kamervoorzitter werd... toen kwam hij natuurlijk ook aanvankelijk weer terug uh, in de Kamer. Zeker. Kort uitstapje van een maand of acht naar het kabinet uh, ja, geweest. Ja. Maar in die jaren was het wat wrevelig, moet ik dat zo zeggen. Wat, wat, wat zat erachter dan? T Tussen hem en mij? Ja? Nou, van acht was toen uh, premier. Uh, dus uh, nee, toen hij, toen hij terugkwam in de Kamer, uh, in, in 82 dus... Uh, toen wilde hij zich weer met, met alles bemoeien en zo. En, en mij de wet voorschrijven. Terwijl die, Dik, je uh, zou het hoe, beter zo kunnen doen. Terwijl die, Nee, dat, dat zei hij niet. Je, je, je, je moet het zo doen. Je oh, ja, je moet. Ja, ja, ja zeker. En je, je moet die om advies vragen. En da, dat soort dingen. Ja, dat kon ik zelf wel bedenken. En dan kon hij ook nog eens niet schaken, die DNL. Ja, ja, dat is zeer bijkomstig natuurlijk, ja, ja, omdat er het een en ander over schaken in het boek zit. Nou ja, mij wordt wel gewaard dat u een grote liefhebber bent van schaken als ik het boek zo ja, lees. Ja, zeker. Ja, ja uh, Max Euvel komt er ook in voor, en, en andere schakers, uh, Genosar Somco en ons en zo. Uh, maar Max Euwe natuurlijk in de eerste plaats als wereldkampioen en voorzitter van de Internationale Schaakbond. Schaken, Kees Neggers? Uh, ik, ik heb geschaakt, maar niet uh, in verenigingsverband of uh, anderszins uh, serieus. Maar ik heb wel schaken geleerd en ik heb ook al uh, ja, geschaakt. U heeft in ieder geval strategisch goed geschaakt met, met Surfnet. Hè, door eigenlijk de founding father te zijn van internet in, in Nederland. Hoe, hoe lastig was het om de, om de geest rijp te krijgen voor internet in de eind jaren tachtig? Uh, dat is niet een bewuste planning geweest. Dat hmm. is in feite gewoon ontstaan. De planning was om een door de officiële standaardisatieorganen. Uh, gestandaardiseerd netwerk te maken, wat ja. dan al die vendor, uh, de, dus uh, fabrikantafhankelijke computernetwerken... zou gaan uh, vervangen. Ja. Want um, dat was er toen wel. IBM had een eigen netwerk. Ja, en de de Digital Equipment dat. had zijn ja. eigen netwerk. En, en uh, iedereen. En dat, uh, daarnaast had je het telefoonnetwerk. En mm. men had dus al een prachtige plannen om dat te digitaliseren. En dat zou dan uh, ISDN worden. Ja. En in die tijd werd zelfs gedacht. Uh, in, in die uh, kringen van, van de telecomoperators, Als alle universiteiten een digitale telefooncentrale hebben. Dan is het opgelost. Dan, dan, zijn we we, er wel, ja. Ja. dan zijn we er wel, ja, zijn we er wel, maar het, het probleem met die standaarden was dat iedereen natuurlijk zijn eigen standaard had, elk hm. land zijn eigen industrie wilde bevoordelen en uh, alle wensen werden gehonoreerd en er werd een kerstboom opgetuigd die niet meer te bouwen was. En intussen was er uh, in Amerika uh, in de researchwereld... Uh, een, een netwerk gemaakt wat veel simpeler was, wat open was, waar iedereen uh, bij kon. Ja, het en... World Wide Web, hè, eigenlijk. Nee, nee, Top nee, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat heeft wel gezorgd dat het uiteindelijk ook okay. is doorgebroken. Ja. Nee, dat netwerk was in feite zo simpel mogelijk. Mm -hmm. En de gebruikers mochten ermee doen en laten wat ze wilden. Ja. En dat kwam dus in de researchwereld tot leven... omdat het heel snel op het Unix-platform was gebouwd. In 1982 startte het Mathematisch Centrum al met een netwerk... een Europees netwerk ook op die basis waar ook NL net uit voortgekomen is. En ja, dat netwerk dat, dat begon gewoon dankzij de lokale netwerken. Ethernet kwam toen veel sneller waren dan die telefoonlijntjes. Ja. Dat was gewoon verreweg superieur en allerlei slimme mensen... Uh, gingen daar gebruik van maken en ontwikkelden dat dus, uh, die gebruikskant ook veel ja. verder. Ja. Nou, de, de uitkomst van het liedje is bekend. Uh, ja. Op een gegeven moment. Uh, heeft dat het, nou, het beoogde, gestandardiseerde netwerk overgenomen. En dat ging natuurlijk niet vanzelf. Want de overheden en de, de, de, de toch op dat moment erg rijke en krachtige telecomoperators... die hadden gewoon dat plan, even geduld, het komt wel goed. Ja. Maar ja. Euh, het kwam niet goed. Nee. En euh, het internet heeft dus gewoon dankzij ook weer een ontwikkeling... uit de researchwereld bij CERN, het World Wide Web maakte dat gebruik nog weer zoveel eenvoudiger... en informatie werd zoveel gemakkelijker bereikbaar. Ja, het eind van het liedje is bekend. En wij in Nederland hebben het geluk gehad dat wij een overheid hadden... die ons toestond om de gebruiker voorrang te geven. Dus zolang dat netwerk er nog niet was... mochten wij die andere dingen erbij doen. Ja. We moesten wel doorwerken aan dat gestandardiseerde netwerk. Precies, maar u mocht erbij hobbyën. Ja, en, ja. en dat was dan tijdelijk natuurlijk... Ja. Ja. Maar ja, die hobby die werd natuurlijk het serieuze ja, netwerk ja, precies. na een tijdje. We gaan eventjes naar het werk atletiek. We gaan naar die kamp, ja. Europese kampioenschappen, eh, 400 meter vrouwen hebben we net gehad. En eh, Nederland werd vierde, maar daardoor kwamen ze niet in de finale. De Britten zijn uh, gedisqualificeerd, Dus Nederland toch naar de finale op de 400 meter vrouwen. En dat is prettig. En dan gaan wij van die Houtkamp naar Assen. Want daar wordt ook nog steeds keihard gereden. Sebastian Timmerman, hoe staat het erbij? Want ja, er zijn wat uitvallers geweest, wat grote namen. Nog steeds een Italiaan op kop. Uh, Andrea Ianone inderdaad uit het uh, midden van de Laars, uit het midden van de Italië. Vasto heet dat plaatsje waar Ianone vandaan komt, heeft er bijna 14 ronden op zitten. Op een uh, beetje grijzige uh, motor met het fel geel zo nu en dan bedekt komt u door de Geert Timmerbocht heen. En komt hij langs na precies 14 ronden. Kijk of de voorsprong verder is toegenomen op Mark Marquez. Die tweede ligt, ja hoor, meer dan drie seconden op dit moment voor Andrea Ianone. Die grote namen inderdaad die uitgevallen zijn, zijn Espargaro en Luti, de nummers 2 en 3 van de stand om de wereldtitel. Iannone staat daarin trouwens vierde. En Marc Marquez de leider rijdt op dit moment dus op de tweede plaats rond op de baan achter die Iannone. Als hij geen fouten maakt in de resterende tien ronden lijkt hij op weg naar de overwinning in de motor 2 klasse. Maar de strijd om de tweede plaats die is spannend want achter Marquez zit een man of 6-7 en behoorlijk op de hielen. Ja, van de enorme hoeveelheden pk's gaan we naar de wat minder hoeveelheden pk's op de fiets. Soms zie je ze rijden, soms vallen ze helemaal niet op. Maar het zijn er wel duizenden fietsfanaten in deze Tourweek. Zoek onze verslaggevers Bert Molenaar en Steven Hemmans de echte liefhebbers op. Bert Molenaar was op de fietspaden in Kerkrade om met een lijst fietsvragen de hobbyrenners te ondervragen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fiets van Aand. Ik ben in Limburg, meer precies Zuid-Limburg, nog preciezer in Kerkrade en het allerprecies. Op nog geen 100 meter naar bijna in Duitsland, Kerkraden. Hier is pas geleden het NK, het Nederlands kampioenschap, wielrennen gehouden. Een omgeving Limburg waar veel gefietst wordt, van mensen van fietsen houden, maar ook van bronnenrijden. Mag ik u even iets vragen, meneer? Ja, natuurlijk. U heeft een sportieve fiets, een Koga Miata. Bent u een renner of bent u een toerist? Ik ben een, uh, een vrije tijdsrijder. Boodschappen doen. Niks. Maar het is to toch een sportieve fiets. Een ja, derailleur, allerlei verstellingen. Ja, ja, dat heb ik extra gedaan. Vanwege de, de hellingen hier natuurlijk. Hè? Moet je wat derailleur ja. hebben. Ik zei net, we zijn op nog geen 100 meter van Duitsland. Klopt ja. dat? Ja, daar kom ik net vandaan. Ja, ja. Ik ben een buitenmens en ik fiets voor mijn plezier. Op mijn dode gemak. En vindt u het dan eigenlijk zonde van uw tijd om naar de televisie te kijken? Naar het rennen in de Tour? Ja, zonde van de tijd. Dat is een groot woord hoor. Dat is een groot woord. Maar dan kijk, kijk je niet gewoon naar sport? Maar het is niet zo dat u uren en uren in een verdonkerde kamer nee. helemaal alleen alles volgt? Nee, helemaal niet. De vrouw wegstuurt. Het enorme zelfs. Ja? ja? Ja, ja. Dat maakt u ook helemaal niet uit wie die wint dit nee, jaar? Nee, echt niet. En uw fiets, heeft u daar veel geld aan besteed? Nee, Want het die is, die is een mooie ik... Koga Miata, een oude. Die heb ik dus bij de kringloopwinkel voor 35 euro gekocht. Nee. Ik fiets al vanaf mijn 15e jaar. En hoe oud bent u? Ik word nu 80. Moet eens luisteren. Nou, nou zijn we geen vrouwen onder elkaar. Ik hoef ook niet net te doen dat u heel veel jonger lijkt. Toch valt mij elke keer weer op dat mensen die fietsen... fitter zijn, gezonder eruit zien. Ik geef u van zijn leven geen 80. Serieus. Ja, ik kan er ook niks aan doen. 65, ik moet, soms af... ik moet soms af en toe ook op het paspoort kijken of het wel klopt. <laughs> ik voel me helemaal... Herkent u wat ik zeg? Als je... ja, ja, ik ken dat. Even. Als je buiten bent, als je fietst, het is ja. zo super gezond. Ja. En zoals in uw geval... Het kost waarschijnlijk helemaal niks. Hè? Dat zie je wel. 35 euro. Nu... Ja. Zo'n fiets doe je 5 jaar, 10 jaar. Natuurlijk. <laughs> ja, en ik zet er ik doe het al zelf een nieuw bandje op en een nieuwe ketting en zo. Dat doe ik allemaal zelf, omdat ik dat leuk vind. Ik heb 90 uh, toervragen bij me. Oh, ja. Noemt u maar eens even een nummertje en dan stel ik u nog de laatste vraag. Allee al: uh, 24, 24. Sparen of makkelijk betaald. Uw fiets. Heeft u daarvoor moeten sparen of makkelijk betaald? Jij ja, zal beantwoorden. beantwoord, hè? Dat is al beantwoord. Hè? Is al beantwoord. Ja, 35 euro. Dat ja, Was zo klaar. <laughs> ik wens u nog een prettige dag. Ja, ik u ook. Okay. Bye, bye. Bye. Dag weer. Wat komt daar aan gefietst? Komt de wielrenner aan. Wit, zwart, uitgedost. Helen op. Hallo? Ja. Radio 1, goeiedag. We, we leven heel... Waarom moet u lachen? Ja, gewoon, ik mag, ik mag toch wel lachen. Je staat hier zo midden op de weg stilst verloren en dan uh, houdt je mij zomaar stil. Dan gaat mijn gemiddelde weer helemaal naar de Filistijnen. Nee, nee, want als het goed is, moet uw tellertje nou stoppen. Ja. Ik moet u even omschrijven. Uh, een niet al te dure Carbon <laughs> Giants fiets... Um, yeah. Een hele dure garmin fietscomputer die alles bijhoudt. Yeah. Uh, mooi uh, een mooie wieleroutfit, een ja. helm op. Ja, ik, ik, ik uh, een en een werk. oudere man, ik moet het even ontzijgen. Ja, ja, mag, mag, mag, nee, ik ben 58 jaar. Wat is er toch met die fietsers dat ze de 50ers lijken 5 jaar jonger, de 60ers, en 70ers lijken 10 jaar jonger. Zijn het alleen gezonde mensen die gaan fietsen? Word je zo gezond van het fietsen? Nou, ik, ik vind de gezondheid. Dat vind ik zeker zeer belangrijk. We weten allemaal, we moeten allemaal tot uh, 65, misschien wel tot 67 nog uh, gaan doorwerken. Dat is nog allemaal niet zeker. Hè? En daar hoort ook een goede gezondheid bij, anders haal je die eindstreep niet fatsoenlijk. En doe je het daarom ook? Dat is bewuste keuze ook, ja. Ook voor mijn gezondheid. Maar niet om die eindstreep te halen, maar wel voor mijn eigen. Hè? Voor mijn fit zijn. Ja, het is ook wil... een keuze. Je kunt ja. bijvoorbeeld leuk leven, cafés, uh, drank, roken, uh, veel eten. Ja. Leef je burgondisch en dan zie je er een beetje ja. uit, uh, dik. Ja. Of je kunt ook, wat u doet, het moet ook af en toe zwaar zijn. Je ja. inspannen, fietsen. Nou, je u zult kan... ook niet altijd zin hebben. Je, je kan en burgondisch zijn. En dat ben ik zelf ja. ook. Ik lust graag een pilsje, ik drink lekker, ik eet graag goed. En, maar... Daar staat ook tegen, iets tegenover. Hè? Want als je dat alsmaar blijft doen, dan komen die kilo's erbij. Hè? En dan gaat je gewicht en gaat omhoog. En dan krijg je weer slechte klachten overal van. Geen vrichten die gewoon pijn doen en noem maar op. Nou, op die manier voorkom je dat een beetje. 12. Wat is er zo goed aan dit zadel? Nou, ik heb een beetje prestaatklachten. En dit zadel, dat heeft zo'n kleukje erin. Dat is, dat is, dat is ideaal ervoor. Dus. <laughs> Even de allerlaatste vraag. Heeft u eigenlijk ooit. Leuke dames opmoeten door het fietsen. Iets van romantiek, ik kan nooit, ik heb er ook nog nooit wel gehond. Nee, ik ook niet. Nou, <laughs> ik dat ook is niet. wel een bezwaar toch? Eigenlijk wel. Vieze, dames kon er achterin, ik fiets liever achter de dames dan achter de heren. Hartstikke bedankt. Fijne dag hè? Ja ook. Bye cool. bye. Oh, Gezonde fietsers in het bezit van een mooie beeldpartij, zal ik maar zeggen. <laughs> Reportages van Bert Molenaar. <laughs> Dat weten we niet van Dick Dolman, oud-Kamervoorzitter. Hij heeft er al heel lang wel op gezeten in, die, in de Tweede Kamer. De Dolman, uh, uh, u heeft een boek geschreven. Uw memoires komen nu uit. Politiek Samenspel heet het. En u zei daar straks, dat staat ook op, in, in hoofdstuk 87... daar uh, beveelt u het kabinet Kroes aan... met een aantal klinkende namen. En inmiddels ja. bent u een beetje achter, of ingehaald eigenlijk door, de, door de actualiteit. We hadden het er straks al, al heel eventjes kort over. Uh, toch nog een paar opmerkelijke namen die we daar tegenkwamen. Uh, u wilde op Defensie... Uh, Femke Halsema, inmiddels niet meer actief, schrijft u ook zelf, in de politiek. Waarom Femke Halsema op Defensie? Opklappen van het, uh, ik, van het ik appartement? Had, ik, ik had nog een, uh, een plaats over. Uh, <laughs> ja, ja, ja nee, ik, heb, ik zou niet als eerste aan haar gedacht hebben. Maar ze is wel bekwaam. Uh, en ook op Defensie. De, de, de beste uh, vrouw op Defensie was Koningin de Lamina. Uh, en uh, dus het werd tijd voor een vrouwelijke oh, minister. Het ligt historisch besef terug in het, uh, in het ministerie. <laughs> ja, ja, ja, Maar u, u heeft het nu over. Ik had nog een plaats over. Er komt direct, uh, want ik ben ook van de Bruggen vandaag. Komt straks ook weer een plek over, want Gerdy verbeet, de huidige Kamervoorzitter, u ja. verre verre opvolgde. Um, ja, die komt niet terug in de politiek, heeft ze kenbaar gemaakt. Wat voor persoon, uh, heeft u misschien ook een naam in gedachten... zou voorzitter moeten streep, kunnen worden van de Tweede Kamer? Ik heb een naam in gedachten, maar ik sta op het punt naar het uh, partijcongres te gaan. En ik uh, wil de betrokkenen eerst gesproken hebben voordat ik die naam bekend maak. Het is dus iemand van de PvdA? Ja, ja. Uh, de PvdA wordt uiteraard de grootste... En dat is niet, dat is niet. De Bedoelt u of? Nee, nee, nee. Dat is niet serieus. Ja, ja, Dat bedoel ik wel serieus. Er wordt alsmaar gesproken over een tweestrijd van Rutte, Roemer. Romer, precies. Maar Samson wordt premier. Als de PvdA de grootste wordt, dan mag de PvdA. Nee, dat is dat dat is Dat was vroeger zo. Dat was in mijn tijd nog zo, maar dat is daarna veranderd. En dat is ook wel leuk en spannend. Iedereen kan zichzelf aanmelden. Uh, Wijslas is het geworden tegen Jorrit Sma in, van ja. dezelfde uh, fractie. Uh, dus dat kan uh, nog leuk worden. Volgens mij um, denkt u, ik zit opeens, ik krijg een brainwave. Uh, volgens mij denkt u aan Jetta Kleinsma. Dat kan ik niet bevestigen, nog ontkennen. <laughs> door, door, door u ook vroeg, al als minister van ja, Sociale Zaken. In nee, even, ik heb een tijdje in Den Haag rondgelopen. Ja, Bas. Ja, nou. als, met, als politici zeiden dat kan ik bevestigen, dan, dan, is ik het waar. Kenen, dan kon je het met een gerusthaal Precies. Mevrouw Kleins, <laughs> we moeten het alleen nog even horen straks. We zeggen er verder niks over. <laughs> we zullen er nog zo over los. Maar, maar u voorziet inderdaad, een, een, een, u volgt de peilingen nog wel met de Ja, Ja dan weet u toch dat de, de, de PvdA de, de, de, de, de, de, de SP staat nu op 28 ja. en de PvdA op 24, dus dat ja. is nog heel makkelijk in te halen. Oh ja. Nou ja, het zal nog enige inspanning kosten, <achter Hé> maar, uh, uh, maar Sam Samson is nog niet uit de startblokken uh, uh, gegaan. En uh, eh, van vandaag heeft hij natuurlijk een grote redevoering en daarna komen er nog tien weken... Hmm. Uh, maar dan ja, ziet u het ik... een beetje met zorg. Als u even het totale politieke landschap overziet. Ja. Er zijn namelijk heel veel partijen en ze worden steeds kleiner, lijkt het. Ja. Nee, nee. Ja, u komt uit die tijd dat er ook veel politieke partijen waren. Namelijk toen had je nog de fusie, voor de fusie van het, van het CDA. Ja, en voor de fusie van GroenLinks. Precies. Ja, ja. Uh, dus ik heb de tijd meegemaakt van vijftien fracties. Dat, dat, die zijn er nu niet. Hè? Nee. Elf, geloof ik. Hè? Ja. Dus uh, het valt, valt nog mee. We gaan even kort naar Assen. Daar is Sebastian ja, Timmerman. De Moto2-klasse is daar nog steeds gaande. En we zitten in het laatste stukje, volgens mij. Uh, of hebben we al een winnaar zelfs? Nee, nog niet. Nog uh, iets meer dan drie ronden. En het uh, is toch nog weer heel erg spannend geworden. Had ik niet meer verwacht, maar Andrea Iannone... de Italiaan gaat nog wel steeds aan de leiding. Maar als hij omkijkt, ziet hij de uh, zwart met uh, rood met oranje motor aankomen... van Marc Marquez, de Spanjaard. En hij kan heel goed dat rugnummer 93, of dat uh, nummer 93, inmiddels lezen van die Marc Marquez. Want Andrea Iannone... heeft zijn voorsprong van 3,5 seconden... heeft hij verspeeld. In een ronde of vier, vijf tijd... heeft Marquez het gas volledig opengetrokken. Iannone is ook wat langzamer gaan rijden. Het verschil is nog maar 3 tiende onderling. Zijn op weg weer naar de Geert Timmerbord. En als ze dan bij langs langskomen... Iannone voor Marquez. Dan hebben ze nog drie ronden te rijden... in een spannende slotfase van deze Moto2-wedstrijd. Iannone nog steeds aan de leiding. Maar Marquez zit er heel dicht achter. Drie ronden nog te gaan. Bijna drie tiende is nog maar het verschil. Dank u wel, Sebastian. Kees Neggers, uh, nog steeds hier in de studio om over internet ook uh, te praten. Als, als u kijkt nu zo naar de toekomst van internet. Maakt u zich zorgen? Wat, wat, wat, wat denkt u daarover? Nee, het is geen reden om je zorgen te maken. Het internet uh, is een fantastische uh, ontwikkeling geweest. En uh, het is duidelijk dat we niet meer zonder zullen kunnen. Het is ook duidelijk dat het niet ontworpen is geweest... voor het massale uh, gebruik wat we nu hebben. Maar je ziet en... steeds meer van die dingen als cybercrime en dergelijke? Ja, maar die hebben niet zozeer met het internet te maken. Die dingen waren er altijd al. Het internet uh, maakt natuurlijk het werken op afstand wat eenvoudiger. Maar uh, dat is dan ook het enige... Uh, het internet is niet ontworpen voor waar het nu voor gebruikt wordt. En er zijn volop ontwikkelingen gaande om natuurlijk een beter internet te maken. En die ontwikkeling zal zeker zijn vruchten gaan afwerpen. En jammer, jammer dat u dat niet meer kunt volgen of misschien alleen vanaf uh, de zijlijn? Ik denk dat ik dat nog wel kan volgen. <laughs> ja, nee, nee, precies, ben, maar, niet, dan... maar van de zijlijn, zei ik al. Uh, niet meer vanuit Surfnet, nee, maar ik ben, blijf natuurlijk deel van de, de gemeenschap. En er zijn ook een aantal uh, taken die ik gewoon uh, blijf voortzetten. Ja. En zou de politiek daar trouwens nog een grotere rol in moeten spelen of uh, zegt u vandaag uh, dat er gebeurt voldoende? Nou, de politiek uh, is in Nederland heel belangrijk geweest... om de innovatie van Surfnet altijd te steunen... waardoor wij inderdaad uh, de, next, de, de volgende generatie op tijd konden, konden bouwen. Ja. Meneer Domman, uh, vandaag het congres van de Partij van de Arbeid in Utrecht. Gaat u er nog naartoe? Zeker. Ja? Gaat u uh, zich ermee bemoeien? Gaat u nog het woord voeren? Nee, dat, daar, uh, dat denk ik niet, nee. Uh, maar ik heb uh, nog een paar boeken ja. om, om uit te delen. <laughs> en u mag, dat vinden wij heel leuk, de afkondiging doen van het programma. Zoals u dat vroeger ooit in de Rode Haan deed. Lekker op tempo. Kom op, de afkondiging van het programma. Deze uitzending van Radio Sport Zomer 1... werd gemaakt door Anneke Verhoeven, Bas Altenaar... Chris Funke, David Jortsma, Eva Houtsma...